Dit is een proefuitzending. Dit is een zo mogelijk dagelijkse uitzending. Goed begin. In het leven kunnen wij op elk moment een nieuw begin maken, als ze dan maar een goed begin is. En dat is het zeker met een blij, enthousiast, bemoedigend, raadgevend woord uit de Bijbel. Een geschiedenis over Jezus en een korte uitleg van iets uit de Heilige Schrift, vaak als voor u uitgezocht. Als u zich daardoor laat inspireren, kunt u op elk moment een nieuw en goed begin maken. Dit vonden wij als een woord van God voor u voor vandaag. Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo zal uw God zich verheugen in u. Jesaja 62, vers 5 Ik lees het nog eens. Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo zal uw God zich verheugen in u. Jesaja 62, vers 5 Dit is het einde van de proefuitzending.